No, you're gonna want me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 Dit is Liselol Thomasen met het NOS-journaal. De Filipijnen hebben voor het eerst een groep mensen uit Libië geëvacueerd. Er was kritiek op het land omdat de evacuatie zo lang op zich lieten wachten. De regering in Manila zou gezegd hebben dat de Filipijnen zelf maar moesten zien weg te komen uit Libië. Inmiddels zijn 550 arbeiders met bussen naar Tunesië gebracht. Een veerboot is vanuit Griekenland onderweg naar Benghazi werken enkele tienduizenden Filipijnen in Libië. Bij de stad Zawiya loopt de spanning op. Opstandelingen zeggen dat militairen die loyaal zijn aan Gaddafi... de stad hebben omsingeld en ze verwachten een tegenaanval. Ministers van Buitenlandse Zaken van over de hele wereld... komen bijeen in Geneve om de humanitaire crisis te bespreken... die is ontstaan door de opstand in Libië. Er zijn nauwelijks voorzieningen voor de tienduizenden mensen... die naar de buurlanden zijn gevlucht. In de havenstad Sohar in Oman zijn betogers weer de straat opgegaan. Ze protesteren voor de derde dag op rij tegen de huidige regering en eisen politieke hervormingen. Honderden demonstranten blokkeerden vanmorgen de ingang van een groot industriegebied in de stad. Daardoor is ook de haven onbereikbaar. Ook is een winkel in brand gestoken. Dit weekend kwamen zeker twee mensen om bij confrontaties tussen de politie en betogers. Koningin Beatrix brengt volgende week een staatsbezoek aan Sohar. Het bezoek gaat vooralsnog gewoon door.